Ben jij het, Van Gogh? Ja. Wacht, ik zal het licht aandoen. Nee, laat maar. Ik kan het in donkerboek wel vinden. En? Ik was te laat. Toen ik er aankwam was hij al een paar uur dood. Wat... Uh, ...wat beroerd voor je, Van Gogh? ja. Maar die moeten er ook zijn. Want mensen sterk in het leven. Ik ben er niet te vergeefs geweest. Ik heb met de huisgenoten zitten bidden. Je had moeten zien, Gerlits. Die oude man met zijn gebroken rug. Hij heeft zijn hele leven zo afschuwelijk hard moeten werken. Hij liep er al jaren krom van. ...zo afgesloofd, maar ook zo edel. Het had iets van het gezicht van een schatgraver ...die na eindeloos bogen eindelijk zijn schat gevonden heeft. Oh, ik, ik... ...ik wou dat ik dat gezicht had kunnen tekenen. Zeg, geur iets? Ja? Meen je dat, wat je zei? Wat, wat bedoel je? Dat je beste betrekking als onderwijzer op een dorpsschool zou willen hebben. Ja, zeker meen ik dat. Een dorp als ette of De Leur? Ja, bijvoorbeeld. In De Leur is een onderwijsbeschrijving vakant. Echt waar, Van God? Ja, wat je interesseert. Ik heb het met mijn vader over je gehad. Zie je, mijn vader is degene die de sollicitant ontvangt. Volgende week zaterdag zou je je graag ontmoet als je aan kunt. Natuurlijk kan ik. Nou, ik zal hem schrijven. Nou, wel rustig, heel iets. Wel rustig. Hoe vond je het, iets? Horens van Goog. Doet je toch wat? Het heeft een andere mens van me gemaakt. Ik ben wel eens vaker naar de kerk geweest. Het is mooi weer. Zullen we een eindje gaan omlopen? Ja, goed. Ik. Uh... Ik wil graag iets van je weten, Geurits. Nou, zeg het maar. Toen je vorige week bij mijn vader en moeder was in Etten, voor die sollicitatie. Heb je toen soms over mij gepraat? Hoe, uh, hoe bedoel je vroeger? Ja, voor de draad ermee, Geurliet. Vertel me nou maar precies wat je gezegd hebt. Nou. Ja. Je, je, je moeder vroeg me... Uh, ze zei... Uh, meneer Geurliet, hoe maakt Vincent het? Vertelt u me alles wat u, wat u van hem weet? Kan hij zich schikken? Maar vertelt u me in, in ieder geval de waarheid? En wat zei jij toen? Ik zei... Uh, Mevrouw, om u de volle waarheid te zeggen. Uw zoon deugt niet voor dit vak. Zijn roeping is elders. Het is de godsdienst. Zie je wel? Zie je wat wel? Ik heb een brief van ze gehad. Mijn vader heeft, en dat is vast naar aanleiding van jouw bezoek... de familie geraadpleegd. En de familieraad heeft beslist dat ik dan maar theologie moet gaan studeren. Ik zal naar Amsterdam gaan om allereerst te worden opgeleid... voor het staatsexamen dat de toegang tot de zal gaf. Dat is toch geweldig, Van God. Wat, uh, wat heb je opeens? Ja, ik... Ik weet niet. Nou, je doet het toch. Je bent nog niet van plan om... Het maakt me een beetje bang. Zeg, je bent niet goed bij je hoofd. Nou kan je eindelijk gaan doen wat je werkelijk wilt en... Uh... Ja. Ja. Je gaat? Ja, ik ga. Dat heb ik aan jou te danken, Felix. Och. Je moet maar zo denken van, goh. Ja, ik weet wat je gaat zeggen. De ene, de ene dienst, dienst <sus> is de andere waard. Zeg, zullen we nog even bij de oud kerk naar binnen lopen? Oh nee, van goh. goh. Wat? <slaan> nee. <slaan> Dit is voor jou. Wat is dit? Tekeningetje. Het is echt niet veel bijzonders hoor. Ik heb het zo onwillekeurig gemaakt. Het is een kolenwerkershuisje zie je. Okay. Waar de arbeiders in de schatstijd hun boterham opeten. Je ziet er goed uit. O, oh, dat ik dat ook van jou kon zeggen. Wat is het met je wets, hè? Goed. Goed hoor, Of niet? Gek hè? We het dik hier in Brussel. En jij zit in Parijs. Ja. Alleen... Kun je je dat gesprek nog herinneren? Met die moeilijk? Ja. Met dat onweer. Ja, op de reis werk ze weg. Die avond vergeet ik van mijn leven niet. We waren nog zo... zo jong toen. Ja. Maar jij... Jij hebt gedaan wat je je toen hebt voorgenomen. Je bent in de kunsthandel gegaan. En je bent er gebleven. Je hebt promotie gemaakt. Terwijl ik... En hierin. Dat zal het zijn. Mogen wij twee koffie van u, alstublieft? Zeker, meneer. Hoe? Hoe is het thuis in Etten? Als altijd. Jammer dat je er niet bij kon zijn. Hoe is het? Op de school? Oh. Een opleiding voor evangelisten noemen ze dat. Hm? Drie leerlingen. Jezelf meegerekend. En die miste Bokma. Zijn ze er erg verdrietig over thuis? Dat ik niet in Amsterdam ben gebleven. Oh nee, Ze begrijpen het best dat ik geen studiekop heb. Weet je, toen ik uit Jordrecht vertrok, met de periode als boekhouder in de boekhandel, toen dacht ik echt. Ja, het was de kans om mijn leven. Maar ik, ik wist niet dat het zoveel bij kwam kijken. Ik heb echt mijn best gedaan in Amsterdam, geloven. Gestudeerd op al die droge dingen. en Latijn. Declinaties en conjugaties. Zonder welke men in Holland kennelijk niet mag prediken in Christus naam. Ik heb me erin vastgebeten met... met dezelfde ijver als ermee een hond een been afkluift, maar... ik kon het niet. Ik, ik kon het gewoon niet. Dit weet ik toch, Vincent? Ja. Maar er zijn dingen die weet je niet. Vader... Ik kan wel huilen als ik aan het denk. In Amsterdam kwam ik niet meer opzoeken. Ik wachtte de hele avond door met het nazien van mijn werk en het praten over mijn toekomst. Toen ik naar pa naar het station te hebben gebracht. Een trein te hebben nagekeken zolang hij nog te zien was. Voor ook zelfs maar de rook. Toen ik weer terugkwam op mijn kamer. En daar pa stoel maar bij tafel tafeltje stond. Op de boeken en de schriften nog lag ik. Ik wist opeens dat het niet zou gaan. En... Ik kreeg het te kwaad als een kind. De koffie. Heer. Dank u. Dank u wel. Denk je koffie op voordat hij koud wordt? Uh, ik laat mijn koffie altijd koud worden. Denk je dat ik niet weet dat iedereen aan me twijfelt? Jij ook, Theo. Ook al wil je het niet bekennen, zelfs niet aan jezelf. Jouw lijn gaat omhoog, terwijl de mijn omlaag gaat. Ik raak steeds meer een lager wal. Althans in de ogen van de mensen die alleen maar in het maatschappelijke succes geïnteresseerd zijn. Zo moet je niet praten, vriend, zijn. Maar ik zie al die ogen op me gevestigd. Van hen die weten zullen waaraan we het ligt als ik niet slaag. Die me geen alledaagse verwijten zullen maken, maar... die als het ware zullen zeggen door de uitdrukking van hun gezicht. Wij hebben je geholpen. Wij hebben voor je gedaan wat we konden. Wat is nu ons loon? De vrucht van ons werk? Nou, nu is het wel genoeg. Zo wil ik je niet horen, het lijkt wel als, alsof je medelijden met jezelf hebt. Papa, is het er volkomen mee eens dat jij bent opgehouden met je studie in Amsterdam? Hij is er ook wel in dat... Nou ja, en is het er mee eens dat je nu hier bent in Brussel en die opleiding volgt voor... Volksevangelist. Ja, als dat het is wat je wilt... Ik heb pa zoveel brieven geschreven toen in Amsterdam, terwijl ik wist dat ze zich alleen maar ongerust zouden maken over hun slordige epistels. Zie je, papa en mama hebben het steeds over een plaats in de maatschappij, een goede positie. Maar zo heb ik het predikantschap nooit kunnen zien. Uh, hoe lang duurt deze opleiding hier in Brussel? Drie maanden. Het zit er bijna op. Geen Latijn, geen Grieks. wordt alleen maar... My... ...welsprekendheid van je verlangt. Als ze tevreden over je zijn... ...krijg je een aanstelling van het Comité der Evangelisatie. Ik geloof nooit dat ik een aanstelling krijg. Waarom niet? Je doet toch je best? Ze begrijpen me niet. Meester Bokma, ik heb altijd ruzie met hem. Bij de Frans Les bijvoorbeeld vraagt hij me... ...van Gogh, moet dit een nominatief of accusatief zijn? Ik zeg meester, het kan me heus niet schelen wordt je kwaad. Gisteren. Gisteren heb ik iets, iets ongelooflijk afschuwelijks gedaan. Iets onvergeeflijks. Wat dan? Vertel dan. Nee, het is het is te eng om te vertellen. Ja, doe het toch maar. Maar zullen er thuis nog niet over praten. Het is iets. In de Franse les was het woord falaise aan de orde. Dat betekent. Een steile kust. Ja. Nou, ik vraag. Meestal mag ik eens een falezen op het bord tekenen? Engeland heeft een de steile kus, dus ik dacht... Maar het mocht niet. Toen de les uit was, ging ik naar het bord... en begon op falezen te tekenen. Toen... ja... toen trok een van de andere leerlingen me van achter aan mijn jasje en... ik werd zo woest opeens. Ik draaide me om en gaf hem zo... een, een harde vuistslag midden in zijn gezicht... Mooie evangelist ben ik. Ik kon me niet eens beheersen. Wat zo gebeurt voor de... Kom. Drink je koffie op. Hm. We hebben de hele dag voor ons. Als ik de laat de trein naar Parijs maar haal. Wat wil je eigenlijk gaan doen... als je hier klaar bent? Hm. Borinage. Wat? Ik ga naar de borinage. Je weet dat ik hier in Engeland al als evangelist onder de mijnwerkers wil gaan werken. Maar ze vonden me toen nog te jong. Nou is er hier in het zuiden van België in Hinnegouwen, in de buurt van Mons tot de Franse grens... een streek genaamd Le Borinage. Het is zo miserabel daar. Alles zwart van het steenkoolgruis. De huizen, de mensen. Zelfs het water is er morgig. In de Bijbel staat door duisternis naar het licht. De ervaring heeft geleerd dat degene die in de duisternis, in het hart van de aarde als de mijnwerkers en de korenmijnen, door het woord van het evangelie zeer getroffen worden en het ook geloven. En daar wil jij heen? Ja. Of je nou een aanstelling krijgt of niet. Ik wil onder mijn eigen volk zijn. Jij zou eigenlijk meer moeten tekenen, Vincent. Jij, jij hebt echt talent. Talent? Wat is dat? Ik heb niet meer talent dan elk ander. Oh, soms denk ik wel eens. Ik zou wel graag eens wat grove schetsen willen maken van het een of ander. Wat ik zo al op mijn weg tegenkom. Maar, aangezien me al licht van mijn eigenlijke werk afhoudt, begin ik er maar niet aan. Beloof je dat je me schrijft, Theo? Zie je. Het is zo'n troost voor me te weten... dat er nog een broer van op deze wereld rondloopt. En dat het goed met hem gaat. Natuurlijk. Ik sta achter je, Vincent. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt? Meen je dat? Dat meen ik. Twijfel daar nooit aan. Oh, ik twijfel niet. Zolang jij maar niet aan mij twijfelt. Kom. Laten we de stad in gaan. Ten slotte heb ik speciaal omdat jij kwam een vrije dag genomen. Ja. Laten we dat doen. Ober! Uh, kunt u me vertellen? Ik zoek door meneer Bonte. Dan, meneer, hebt u gevonden wie u zocht? Met u? Door meneer Bonte, inderdaad. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik ken Vincent van Gogh. Vincent van Gogh. Aha. Dan bent u dat speciale geval waarover de heren van het comité me hebben geschreven. U komt mij helpen hier in Barkingy. Uh, mijn standplaats is Wammen. Hollanden. Ja. Wat is de reden geweest dat de heren van het comité in eerste instantie geweigerd hebben u een aanstelling te geven? Men achtte mij niet geschikt. En wat mag dan de reden zijn geweest dat ze op die conclusie zijn teruggekomen? Ik, ik ben toch maar op een eigen houtje naar de borinage gekomen. Ik heb bijbelezingen gehouden. Muziek bezocht, catharsis gegeven en lees- en schrijfles. En toen hebben de heren zich bedacht. Van zoveel enthousiasme hadden ze zeker niet terug. Het is maar een tijdelijke aanstelling voor zes maanden. Een proeftijd, nietwaar. En uw salaris? Vijftig francs per maand. En wat bent u nu van plan te gaan doen? Dat hangt ervan af, wat uw instructies zijn. Instructies? Die heb ik niet. Wat wilt u gaan doen? Het gaat mij maar om één ding. Prediken. Zonder ophouden het woord gods verkondigen. De mensen de helpende hand toesteken. <laughs> ja. Ja, zo dacht ik er ook over toen ik hier kwam. Nu alweer zoveel jaar geleden. Maar de mensen die u een helpende hand wil toesteken, meneer Van Gogh, bevinden zich zes van de zeven dagen een flink eind buiten uw bereik, om precies te zijn zo'n 700 meter onder uw voeten. Mensen die hun leven slijten met het hanteren van breekijzer en oeel in nauwe onderaardse gangen, waar ze vaak tot aan hun knieën in het water staan, terwijl het zweet langs hun gezicht en bovenlichaam loopt. Ze zijn overgeleverd aan voortdurend dreigende gevaren, mijn gasontploffingen onderaardse branden, instortingen. En dat alles voor een miserabel loontje... dat in geen jaren zo laag is geweest als het nu is. Niet alleen mannen werken daar... ook vrouwen, kinderen. Het woord godsverkondigen, meneer Van Gogh... is geen eenvoudige zaak in dit land... En de steenkool, zo langzamerhand alles heeft opgeslokt. Dominee zijn, dit land, is missionaren zijn bij de zwartste inboerlingen, de onbereikbaarste volksstam, de borinage. Wat wilt u ze vertellen, meneer Van Gogh? Hoe wilt u ze bereiken? Door iets te doen. Ze op te zoeken daar waar ze zijn. Onder de grond. Wat zegt u? U wilt afdalen in de mijne? Als u dat maar uit uw hoofd laat. Ik zal één met hen moeten worden. Voordat ze me zullen willen verstaan. Ik wil hen vertellen dat God ook daar is. Onder in die schacht. Dat het licht... ...in de duisternis begint. We zullen zien, meneer Van Gogh... ...hoe lang u die gedachtegang zult volhouden. Ik hoef u niet te vertellen welke weg het is... ...die geplaveid is met goede voornemens. Ja, ik begin te begrijpen... ...dat de heren van het comité... Het ...een moeilijke zaak hebben gevonden met u. U bent toch niet ziek? Ik ziek? Ik heb me nooit beter gevoeld. U ziet er zo koortsig uit. Zorgt u wel goed voor uzelf? Hebt u wel onderdak gevonden in Wam? Ja, bij de bakken. Jean-Baptiste... In... Aha, die hebben een behoorlijke woning tenminste. Wel, goed, meneer Van Gogh. Gaat u maar ja, aan de slag. En komt u mij over een weekje of zo maar eens verhaal doen van uw bevindingen? Is dat afgesproken? Afgesproken doe, meneer Bonten. Succes! Verontrustend. Het fanatieke gezicht. Die onbeheerste gebaren. Als dat maar goed afloopt. Weer, meneer Vincent, voor we aan tafel gaan? Of denkt u geen beer? Nou, daar heb ik best trek in, meneer Denny. Om het stof uit de mond te spoelen, zeggen wij hier. <lacht> Zo. En? En dan een beetje rondgezien in ons schone wam? Ja, ik. Ik heb staan kijken bij de hekken van de mijn hier verderop. Ah, de markas? Ja. Ik zag de mijnwerkers naar buiten komen. Ze zaten van onder tot boven onder het steenkollegaat. Zo, wat hadden we dan verwacht, hè? Liep er eentje bij? Een oude man. Helemaal gebogen. Met een jute zak om zijn schouders. Weet u wat er op die zak gedrukt stond? Breekbaar. Breekbaar? Ja. Komisch, is het niet? <lacht> oh, Daar had ook mortel op kunnen staan. Of koffie, hè. <lacht> Je moet er maar niet te veel achter zoeken. Breekbaar. Breekbaar. Als ik u was, meneer Vincent... dan zou ik hier in deze streek maar extra zuinig op uw goede kleren zijn. Alles wordt hier zo gauw vuil. Voor alles het zo waait... Ach, mevrouw Denis, waarom zou ik er beter bijlopen dan die arme drommels... die ik zo even huiswaarts heb zien keren? Nou, kom, kom, kom, meneer Vincent. U moet niet denken dat de mijnwerkers hier zo ongelukkig zijn, zullen. Het is just als met de zeemannen, hè. Op de lange deur wordt het zo dat ze liever onder de grond zijn dan erboven. Uh, wat ik u wilde vragen, meneer Denis: is er niet een lokaaltje in de buurt, een zaaltje... waar ik s'avonds voor wat mensen... Uh, tot wat mensen zou kunnen spreken... Oh, ik zou dat niet weten. Gijster? Hier in Wam. Nee, nee. Een schoollokaaltje of een vergaderruimte. <laughs> Misschien kunnen we wel in de Salon du Bébé terecht. Oh nee, Jean-Baptiste. De Salon du BB, wat is dat? Nee, BB, dat is niemand anders dan de dikke Madame Zoudoir. <laughs> Zij drijft samen met haar man Julien een etablissement... dat zo het midden oudt tussen een staminé en een dansing. <laughs> salon du BB. Ja. Dat is niks voor meneer Vincent Jean-Baptiste. Oh, waarom niet? Komen daar veel mijnwerkers? Ja, maar niet om... Eh, eh, ze komen daar hun dorst lessen. Als je begrijpt hm. wat ik bedoel. Hè? Zou ik daar terecht kunnen? Vanavond nog? Maar meneer Vincent... Wilt u het voor me vragen, meneer Denis? Alsjeblieft. Ja, Dan het was zeg maar een bedoeling, niet, jongen. Half staminé, half dancing. Hm? Dat is toch precies waar ik moet zijn? Jean-Baptiste, zegt hem toch... Ze zullen u daarvoor zot zetten, meneer Vincent. Laten we het gaan vragen, meneer Denis. Nu meteen. Ja, maar... maar... We gaan aan tafel, Jean-Baptiste. Is het fijn? Nee, nee, het is hier dichtbij, aan de rand van het dorp. Mevrouw Denis, we zijn zo terug. Stel u voor dat ik daar vanavond toch. Oh, u, u moet het goed vinden. Oh, misschien. Hè. Het is misschien nog niet eens zo'n zot idee, Esther. Het zal hem uit de droom helpen. <laughs> Allee, begon. Als je me later maar geen verwijten mag... Hè? hoofdstuk 16, vers 9 en 10. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonische man die hem toeriet... Allee, jullie heb die een Hollander wat te drinken? Hij vraag hem of je met een gasebel. Steek over naar Macedonië en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid naar Macedonië te vertrekken. ...daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om hen het evangelie te verkondigen. Tot zover het boek van Ja, de... hij Beledig mij, groeder. Ik heb het verdiend. Maar luister naar het woord van Christus. Hoe moet ik God naar Macedonië? Het is hier de ordinatie. Ik word er kostwisselijk van. Die man uit Macedonië. Hoe moeten we ons hem voorstellen? ...als een man in nood ongetwijfeld. met op zijn gezicht de trekken van smart... ...en lijden en vermoeienis. Het gezicht van een arbeider. Zelfs in de kroeg, zijn we u niet bevaren. Het gezicht van een mijnwerker. Misschien bracht hij wel net als u... ...zijn avond in een café door. Om tenminste voor een uur of wat zijn ellende te vergeten. Maar in zijn hart was hij er niet gelukkig mee. Want ook hij verlangde. Ja, ik ga Blijf, blijf, smeek ik u. Wat verliest u ermee om een paar minuten naar me te luisteren? Ik zal het echt niet lang maken. Verdraagt u deze kwelling nog even? Misschien... Ja. De enige troost die er is, is de troost in God. In zijn Zoon Jezus Christus. Die al het lijden van de mensheid uit eigen ervaring kent. En als u hem zoekt, zoekt u hem dan niet op de verkeerde plaats. Want hij is vlak bij u. Hij zit naast u. Hij loopt voor u in de straat. Smorgens vroeg, als u door de kille schemering op weg gaat naar de mijn. Hij staat voor u in de rij. Stapt voor u in de kooi om naar hem laag af te dalen. En net als u moet hij dat onoverwinnelijke gevoel van ijzing en afreizen meemaken. Als boven hem het daglicht verdwijnt, smaller en smaller wordt. Tot het niet meer dan een licht van een, van een koude ster is. Zo verschrikkelijk ver weg. Hij zwoegt naast u daar beneden. Hanteert de houweel. Recht zijn rug als het hem te veel wordt. Drink een slok water. Ik zeg u, één bemoedigend woord van u tegen de zwakste onder u is een bemoedigend woord tegen hem. Elk kameraadschappelijk gebaar is een bevestiging van de vriendschap met hem. De man van smart. Jean-Baptiste! Jean-Baptiste! Hm? Nou, wat is er, vrouw? Je moet maar aan schrikken. Meneer Vincent! Oh, het is te erg. Wat is er met meneer Vincent? Hij heeft. Oh, Ziet dan zelf. Ja. Waar is hem? Daar. Daar buiten. Hij staat te praten. Hm? Oh. oh, dat is meneer Vincent, hè? Nee. De... Dat ah. ah, het is niet waar. Het is wel waar. Hij heeft alles weggegeven. Hij heeft al zijn kleren weggegeven. En nou, oh, zit. Hoe oh, oh, komt hem aan die frak? Oh, zit. daar komt hem. Ja. Meneer Vincent. Meneer Vincent. Goedemiddag allemaal. We zijn er nou weer wat gehaald. Ik? Hoe bedoelt u? We, we moeten gaan in die oude soldatenvrak. Oh, die heb ik geruild op mijn eigen jas. Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop wat gij bezit en geef het aan de armen. En gij zult een schat in de hemel hebben. Wat geschreven staat, staat geschreven. En die regels staan er echt niet voor niks. Geen slechte ruil, toch? Staat deze jas, maar staat hij me niet. Wat hebt u daar? Beenwinsels. Die heb ik gemaakt van een paar oude kolenzakken. Ja, en die elm. We moeten ermee. U hebt toch wat eens een mijnwerkershelm gezien? Helemaal van koper. Zo'n helm heb ik toch nodig? Ik ga eens de mijn in. Ja, maar, maar... Zit het dan al in de mijn geweest? Nee, nog niet. Maar uw gezicht zit onder het groos. Ach, ziet u. Soms moeten we er toe van een handje helpen. In geen geval willen we de andere afsteken. In deze uitrusting voel ik me eindelijk op mijn gemak. Nu pas kan ik echt op mijn werk... Onweer. Het zat de hele dag al in de lucht. Opnieuw openbaart God zich aan ons in zijn werken. Onweer. Een groots kijk- en luisterspel waarin de Almachtige zelf zich laat zien en doet horen. Meneer Vincent, u gaat zichzelf onmiddellijk wassen. Zo wil ik u niet in huis hebben. Maar dat meent u toch niet, mevrouw Denier. Zeker wel. Uw ouders zouden nu zo eens moeten zien. Goed. Ik zal doen wat u zegt. Ik zal me wassen. Maar niet met het water uit de put, maar met het water uit de hemel. Ik zal naar buiten gaan en op de top van de heuvel een loflied zingen. Onweer! Onweer! Nee, als het mij vraagt, dan hebben ze ons deze keer... wel een heel rare klant op ons dag gestuurd zijn. Arme, arme man. Oh, ziet hem lopen. Hij schreeuwt. Hij zwaart met zijn armen. is goed zot is er. Arme meneer Vincent. We ja, vinden haar. Hij, hij is niet als al de anderen. Te zeggen, u bent helemaal niet naar bed geweest. Meneer Vincent, hoe dikwijls moet ik u nog zeggen dat u op die manier uw gezondheid ondermijnt? U kunt niet de hele dag bezig zijn en dan s'nachts ook nog. Ach, ik heb wat zitten tekenen. Daar rust ik alleen maar vanuit. Ach, u zou beter moeten weten dan uw tijd verdoen met dat geklungel. Een mens heeft zijn slaap nodig. En u zeker. U bent toch al zo zenuwachtig. Mmm, ik koffie? Er is iemand voor u. De vrouw van Mons Verstaire. Ze is nogal overstuur. Is er iets mis met dat dochtertje? Het kind had hoge gisteren, maar ik, ik heb niet kunnen ontdekken wat het nu precies mankeerde. Ze zegt dat de andere kinderen het nou ook hebben gekregen. Ah, waar is ze? Beneden, in de bakkerij. Ah, ik, kom maar aan. Even mijn plunje aantrekken. Moet u zich niet wassen? Oh, mevrouw Denny, valt het toch niet altijd over zo'n beklijmergheden? Daar oh. geeft de hemel echt niks om. Stil nou maar, stil nou maar. De dokter zal ons geen pijn doen, hè? Blijf nou maar rustig liggen, hè? Wat is het, dokter? Laten we even naar buiten gaan. Ik was er al bang voor. Ik heb u eerder moeten waarschuwen. Maakt niet veel uit. Mevrouw Miri hier verderop, precies dezelfde verschijnselen. Er liggen al zeker drie gezinnen ziek. Binnen een paar dagen zal het hier overal uitbreken. Griep? Was het maar waar. Typhus. Typhus? Een door besmetting overgebrachte infectieziekte, kenmerk door hoge koorts en ontstekingen van de darmland. Vrij geregeld voor in deze kontreien, waar de hygiëne nogal wat te wensen overlaat. De mijwerkers hier noemen het la Sotte de malende koorts, omdat we daar zulke idiote dromen van krijgen. Ja, wat kunnen we doen? Niet veel. Gewoon afwachten tot het weer overgaat. Er zullen wel wat slachtoffers vallen, vooral onder de kinderen. Het zal u duidelijk zijn, meneer Vincent, dat Typhus zeer besmettelijk is. Ik raad u aan om eh, de woningen waar deze ziekte heerst voorlopig te mijden. Ja, maar iemand moet er toch verzorgen? Hier in de borinage passen de zieken op de zieken, meneer Vincent. En als we nu wat verontschuldigen, het is van mijn droege plichten de autoriteiten onverwijld van dergelijke dreigende, maar onvermijdelijke epidemieën op de hoogte te brengen. Hm, als ik me niet vergis, nader hij de heer des huizes, is, Mons van Ja, hij is met mijn een... ja, diagnose. Oei, Sinds hij is afgekeerd voor de werk in de is hij keer op een dag. Oei. Ik ga nu overal om ervoor te zorgen dat hij binnen geen onhelst heeft. Ja. Tot ziens, Tot ziens, dokter. Wat moet hier een keer al hier? Dat is de dokter, Mons. Ja, dat... Dat hoeft je mij niet te vertellen, dat dat een dokter is. Ik vroeg wat hij hier moest. Doe nou niet alsof je niet weet dat er ziekte heerst bij je thuis. En? Gaat dat iemand wat aan? Ik heb geen geld voor dokters. Want die soms van ware armoer raak worden. Laat ik hem hier niet weer zien. Ik ga hem dragen handen gaat. Wacht, Mons. Zo kun je niet naar binnen. Oh nee. Dat ga je eens opletten. Je bent dronken, mons. Zo. Verdwijn alsjeblieft. Met uw mooie praatjes. Dat komt hier de vrome apostel uit hangen. Ons vertellen dat wat we moeten doen en wat we moeten laten... een aangelaar zijt je. Je wilt toch zo graag bij ons horen, hè? Je trekt zelfs lompen aan in de hoop dat we erin zullen trappen... en geloven dat je ge er een van ons bent. Pff. Kotsmisselijk word ik daarvan. Zal ik u eens wat vertellen... Meneer de predikant, ge weet niks van ons. Helemaal niks. Als u een dag en dag er straks op zit, dan trekt u al die afgrijselijke ervaringen bagelijk terug in het mooie huis van de pakker, krijgt van zijn vrouw uw warme app voorgeschoteld en kruipt later content tussen de schone lakens in een opgemaakt bed, terwijl ik dan mijn roef moet uitslapen in dit krot. En hij wil danken dat ik dronken genoeg ben om geen honger te hebben. Nu aan de dag van morgen doen we denken. Ik heb geen dagdag dag meer begrijpt u wel. Ik kom mij niet vertellen dat er ziekte eerst bij me thuis. Want huisdominee, dat ben ik al jaren. En nou, ah, salut, kom nu weer terug. Meneer Vicent. Meneer Vicent. Ik ben hier, op mijn kamer. Wat bent je aan doen? Mijn koffers aan het pakken, zoals u ziet. Gaat u weg? Ik ga verhuizen. Ik, euh, ik heb een eenvoudige arbeiderswoning gehuurd in de straat hierachter. Het heeft een tijdje leeg gestaan en er moet nog wat het een en ander gebeuren, maar... het is precies wat ik zoek. Hebt u het dan niet goed bij ons? Ja, maar dat, dat is het hem juist, mevrouw Denis. Ik heb het hier veel te goed. Het gevolg is dat de mijnwerkers me niet vertrouwen. Ik had een gesprek met Mons Versterven. Oh, Mons Versterven, dat is een... Hij is aan de goed. drank, ja. En hij is niet de enige hier. Maar omdat hij dronken was, durfde hij me te zeggen wat anderen liever verzwijgen. Dat ik er, als het erop aankomt, de kantjes van afloop. Ik kan nooit één met hen zijn. Zolang ik me blijf omringen met, met... met luxe. Althans met dingen die zij niet hebben. Ach, dat is flauwe kul, meneer Vincent. U bent geen mijnwerker. U bent een zendeling. Wat Monsverster mij verweet met zijn kop. dat heeft Jezus Christus zoveel eeuwen geleden zijn zendeling al voorgehouden. En hij was echt wel nuchter voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels... nog van een reissak voor de tocht... nog van een onderkleed of schoenen of een staf. Met andere woorden... neem het, het minste van het minste genoegen. En dat is precies wat ik van plan ben te gaan doen. Maar dan zullen uw ouders geen genoegen meenemen. U moet me niet kwalijk nemen, meneer Vincent. Maar ik begin me toch werkelijk heel gerust over u te maken. Als u echt weggaat hier... Dan vind ik het mijn plicht om uw ouders te schrijven. U moet maar doen wat u niet laten kunt, mevrouw Denny. Is dat pakje voor mij? Ja, dat is zojuist gekomen. Hé, hey, van wie zou het? Van meneer de Steeg. Wat aardig van hem. Dat was mijn chef vroeger toen ik nog in de kunsthandel in Den Haag werkte. Kijk nou. Een schetsboek en een verfdoos. Alweer iemand die me per se in het schilder wil hebben. Nou, daar krijg ik voorlopig weinig tijd voor. Er is typhus uitgebroken. Oh alweer. nee, niet alweer. Het is dus geen vraag meer wat me te doen staat. Maar u zult ziek worden, meneer Vincent. Nee, ik niet. Meneer Vincent! Meneer Vincent! Het oh, wordt maar erger met hem. Ik moet zijn ouders verwittigen. Nou, meteen. Doe, meneer Bonte. Om u te dienen. Mijn naam is Rostje, Redikant in Brussel. Aangenaam kennis met u te maken. Het comité der evangelisatie in Brussel heeft mij aangesteld... om de werkzaamheden van de door haar uitgezonden zendelingen in dit district te inspecteren. Neemt u mij niet kwalijk, maar ja, u bedoelt toch niet te zeggen dat u hier bent om... Oh nee, ja, hoe komt u daarbij? Ja, ja ik, ik dacht al. Na zoveel jaar pastorale arbeid in naam van het comité zou het mij hoogelijk verbazen als ik mij alsnog zou moeten verantwoorden. Nee, nee, nee, maar misschien kunt u mij enige informatie geven over een hulp van u. Een hulp van mij? Ik ben er mij niet van be... Wacht eens dus even. U bedoelt toch niet... Ik vrees dat ik die persoon bedoel. Van Gogh, Vincent. standplaats van met een tijdelijke aanstelling van zes maanden. Hm. Ik was er al bang voor. Terecht, zou ik zo denken. Vroeger of laat moesten daar wel problemen van komen. Vandaar. Laat ik onmiddellijk vooropstellen dat, uh, dat de ernst en integriteit van deze Vincent van Zeker? Gogh... Zeker. Die staan bij de kijk. Maar... Juist. Men had mij als zijn adres opgegeven... De familie Denis. Maar de woonde hij niet meer. Hij was inmiddels verhuisd. Ach. Dat was u niet... Uh... Niet bekend, nee. Maar ik zou daar geen punt van willen maken. Ziet u, ik heb hem min of meer de vrije hand gelaten. Zover als dat gaat. Men begeleide mij naar zijn nieuwe... Nieuwe onderkomen. Mijn bouwval. Pardon? Bankrot. Termate vervallen dat men er niet eens meer zijn vee in zou willen huisvesten. Daar trof ik meneer Van Gogh aan... te midden van enkele... ...parochianen. het Licht van een walmende olielamp... ...zat hij naar het Nieuwe Testament voor te lezen. Zijn kleding... ...voor zover men dat vrede kon noemen... ...bestond het enige aan elkaar jute zakken. Maar... Maar toen hij hier was... Op mijn vragen antwoordde hij dat hij zich genoodzaakt had gezien om behalve zijn geld ook al zijn eigen kleding weg te geven. Getroffen als hij was door de hulpbehoevende staat waarin zijn, zijn medemens verkeerde, nu weer een tyfusepidemie was uitgebroken. Ja, dat, dat gaat toch wel een beetje te ver. Dat... Vindt u niet? Het punt is dat hij met dit aanstootgevende gedrag niet alleen zichzelf, maar ook het comité in opspraak brengt. Het komt mij voor dat deze jonge man, die het ongetwijfeld goed bedoelt, te ene malen geen onderscheid kan maken tussen symbool en werkelijkheid. Een al te grote exaltatie kan de zaak van het geloof schaden. Uiteraard, hij zal zich moeten maten. Ik vrees dat het daar vooral te laat is. Ik ben immers verplicht het comité op de hoogte te brengen van deze... ergelijke overmaat van IJver. Misschien als ik nog eens met hem zou praten... Denkt u werkelijk dat dat nog enige zin heeft? Deze jonge man ontbreekt het aan de nodige eigenschappen van gezond verstand en evenwichtigheid om een goed evangelist te zijn. En zo zal ik het moeten rapporteren. Om u de waarheid te zeggen, ik vraag mij wel af hoe het in vredesnaam mogelijk is dat dergelijke in het oog springende onregelmatigheden zich kunnen afspelen op nog geen vijf kilometer afstand van hier, zonder dat het u ter is gekomen. In dat verband vraag ik mij dan ook af.